Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas heeft gedreigd gijzelaars te doden als Israël niet stopt met bombarderen. Het afgelopen weekend zijn 150 Israëliërs ontvoerd bij de verrassingsaanval van Hamas. De gijzelaars zijn mee naar de gazastrook genomen. Israël wil de gazastrook nu helemaal afsluiten. Palestijnen komen dan zonder stroom water en eten te zitten. Correspondent Nasra Habibala vertelt wat Israël daarmee wil bereiken. Nou, ik denk dat het tweeledig is. Aan de ene kant is het een tactiek is om Hamas te verzwakken... om het Hamas moeilijker te maken in de strijd. Want ja, zonder voedsel en water en stroom ja, zal het voor Hamas ook ingewikkelder worden. Uh, en ik denk dat het aan de andere kant ook een manier is om druk te zetten... om druk te zetten op de burgerbevolking van Gaza... en om via die bevolking dus ook weer druk te zetten uh, op Hamas... De bond van journalisten is enorm geschrokken van het nieuws dat er vorige maand bij Biennavara iemand is opgepakt die van plan was Tim Hofman te doden. De bond noemt het niet alleen een poging tot aanslag op hem, maar op de hele beroepsgroep. Journalisten moeten veilig naar werk kunnen gaan, zeggen ze. De man van 41 sinds, zit sinds het gebeurde vast. Vanaf 1 januari betaalt iedereen met een studieschuld meer rente. Die stijgt voor hbo- en uni-studenten naar 2,5 procent. Voor mbo'ers naar 3. Dat is vijf keer zoveel als nu. Dat betekent dat je maandelijks meer geld kwijt bent, zolang je de schuld nog hebt. En in de tijd dat video's online en zeker op TikTok kort korter kortst moeten, is er ook een andere trend gaande die van Slow TV, waarin vaker verbouwing wordt gevolgd. Die van de Nederlandse Martijn in Italië heeft 600.000 abonnees. Sommige van zijn wekelijkse video's zijn meer dan 5 miljoen keer bekeken. Hij verbouwt in Italië twee vervallen huisjes in de bergen. So it's these two stone cabins or they're more like barns. animal shelters. Er is geen no plumbing, er is geen no elektriciteit, er is geen no toilet of wat It's Het is heel basic. Dus er is veel te doen. Tegen RTL Nieuws zegt hij dat zijn video's een rustgevende werking op mensen hebben... omdat het traag is en je in de natuur komt zonder muziek eronder. Het is heel grounding, vindt Martijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht kan er mist ontstaan. Morgen blijft dat even hangen, maar daarna prikt de zon er weer door. 21 graden dan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 ...dus zoals jullie van me gewend zijn... ...wordt het weer een bomvol en leuk programma. Zorg dat je dus niets van mist. Het is in mijn programma gebruikelijk... ...elke uitzending af te trappen met een uuropener En ditmaal komt deze van de trash metal legendes Sedus uit de San Francisco Bay Area... ...die dit najaar hun lang verwachte terugkeer zullen maken... ...met de release van hun eerste album in 16 jaar... ...The Shadow Inside... ...op 17 november via Nuclear Blast Records. De band, herenigd in 2017... ...heeft de afgelopen jaren in hun eigen tempo... ...aan de plaat geschreven. Ongevoelig... Voor trends en invloeden van buitenaf... ...en voltooide onlangs de opnames van met Juan Ortega... ...bekend van onder andere Exodus, Testament en Machine Head... ...in Trident Studios. Met onheilspellend artwork van de talentvolle kunstenaar Travis Smith... ...bekend van Flash God Apocalypse Opeth is The Shadow Inside, een hedendaagse trashklassieker met kolossale groovende riffs op een halsbrekende ritme en zinderende solo's. Het is de plaat waar fans wanhopig op hebben gewacht en een van de meest cruciale metal albums van het jaar. Seders bracht eind vorig jaar de eerste single It's the Sickness uit. Op 4 september had de band het volgende nummer van de plaat onthuld, het zojuist gedraaide Ride the Knife, die te streamen is en uitgerust is met een tekstvideo. Het metal genre is in Nederland blijft zwaar onderschat en en dat is een zonde. Ook in de hoek van de death metal is het geregeld lekker onrustig... en Insurrection maakt daar zeker deel van uit. De band heeft sinds 2008 een EP en het album Circles of Despair uitgebracht... dat ze op de kaart heeft gezet. De band wist zich in te kijken te spelen... en deelde sindsdien het podium in binnen- en buitenland... met King Diamond, Destruction, Cradle of Filth, Vader, Hypocrisy en nog veel meer. Met de nieuwste single Crimson Skies, dat op 8 september uitkwam... bewezen ze zichzelf wederom en zijn ze er als de kippen bij. En dan doe ik natuurlijk op de videoclip van het nummer... Want heb je ooit een stel kippen death metal zien spelen? In een video met af en toe een knipoog naar klassieke muziekvideo's van Bon Jovi en Queen. Bekijk deze nieuwe muziekvideo van hun nieuwe single nu om er zelf achter te komen. Wat zou de Partij voor de Dieren er hier wel niet van vinden? Wees gerucht, er zijn geen dieren gewond geraakt tijdens het maken van deze videoclip. En je hoort een nieuwe single bij Play It Loud brand new. Taver te horen op ZFM Stamford. Vincent koploper Wolf Hart heeft in samenwerking met Distortion Music Group hun nieuwe stand-alone single Iku Turso onthuld, die jullie net hoorden. Deze krachtige track werd op 8 september van dit jaar op alle grote muziekplatforms uitgebracht. En Iku torso gemaakt door songwriter Thomas Sao is een bewijs van zijn creatieve bekwaamheid. De single is vakkundig tot leven gebracht door Saku Moylanen... die de productie-opname, mixen en mastering met finesse verzorgde... bij Deep Noiser Studios. Het lijkt erop dat bij elk conceptalbum dat we maken... er één verhaal achterblijft dat een vervolg op het thema verdient. Onze vorige album, King of the North, was volledig gericht op de Finse mythologie. En we hebben grondig werk geleverd tussen alles tussen de schepping van het Scandinavische Rijk... tot aan de halfgoden van de Finse natuur. Maar één waarlijk oorspronkelijk en kwaadaardig wezen... een zeemonster genaamd Iku Tursu, werd achtergelaten. En nu zijn we terug om het verhaal te vertellen over een jacht op dit beest... dat ook vermoedelijk de god van de oorlog is, zegt Tuomas Saukonen. De New Yorkse death metal-legende Suffocation... zal op 3 november hun negende volledige studioalbum Hymns... voor de apocrypha uitbrengen via Nuclear Blast. De opvolger van Off the Dark Light uit 2017... en de eerste release met nieuwe zanger Ricky Myers... dat de band tot het uiterste duwt en misschien wel het sterkst klinkende... en sonisch bestraffende album van de groep tot nu toe is. Op 10 september bood de band hun fans het eerste voorproefje aan van het album... met het woeste nummer Seraphim Enslavement. Een visuele reis die het concept van het album aanvult. De dreigende videoclip werd geregisseerd en gemonteerd door Tom Flynn... met karakteronderwerp door Kyle Monroe... en vormt de perfecte visuele combinatie met de monsterlijke zang van Myers. Benieuwd geworden? Uiteraard hoor je deze brute nieuwe track nu bij Play It Loud brand new. aan de Aan de Trash Metal Meesters van Angelo's Apatrida. Die hun gloednieuwe single To Whom In May Concern op 13 september hadden onthuld. Samen met een diepgaande en tot nadenken stemmende nieuwe videoclip. De track is afkomstig van het achtste studioalbum van de band Aftermath dat op 20 oktober van dit jaar gaat uitkomen via Century Media Records. En gitarist en zanger Guillermo Isquero deelde: laat me je voorstellen aan een van de meest complexe, persoonlijke, diepgaande en solide nummers die we ooit hebben geschreven. Dit is een onvoltooide brief geschreven aan wie het aangaat. Een openhartige compositie met zeer diepe en emotionele muziek en teksten, samen met superzware snelle riffs, gekke drums en licks, waaronder een van de meest epische gitaarsolos die David ooit heeft gecomponeerd. De video is opnieuw een kunstwerk van Cameo Producciones... en weerspiegelt perfect elk afzonderlijk onderdeel. De lichte en donkere kant van de muziek en de teksten zelf. Het is een lang nummer, maar je wilt meer. En nog een lang nummer komt van Blood Incantation, die uh, een nieuwe lange single met twee nummers van bijna 20 minuten uitgebracht heeft op 13 september. Genaamd Luminescent Bridge, waarvan wordt gezegd dat deze een death metal nummer bevat, genaamd Obliquity of the Ecliptic op kant A en het ambient titelnummer op kant B. De Beschrijving van Central Media luidt. Zie hier het nieuwste aanbod van de enigmatische death metal groep Blood Incantation. Een 12 inch maxi-single met een brutale death metal track op kant A en een etherische kosmische compositie op kant B. Met een totale speelduur van bijna 20 minuten. Bereid je aan kant voor, uh, kant A voor om vernietigd te worden door het kenmerkende geluid van Blood Incantation. Met verpletterende riffs, donderende drums en grunts die je naar de afgrond voert. Dit nummer laat je stuiptrekkend achter in een waanzinnige oerstaat. Kant B. ...wijkt af van hun death metal gerechten... ...en verkent opnieuw een kosmische ambient soundscape... ...die je gebiologeerd achterlaat. Met sfeervolle synthesizers, beklijvende melodieën... ...en buitenaars klankkeuren, kleuren... ...neemt deze compositie je mee op een reis... ...door de grenzeloze uitgestrektheid van de ruimte. Kant A, oftewel... ...het brute obliquity of the ecliptic... ...hoor jullie uiteraard bij Play It Loud Brand New... ...en tot over een kwartier. naar Play It Loud. Het hartige gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. de nieuwe single The Gaze Beyond Mortality van Eternal Evil. Die sinds 14 september verkrijgbaar is in alle digitale winkels en je kunt het album ook vooraf bestellen in een limited edition digipack CD Fire Ember Vanille ...van 500 exemplaren wereldwijd... ...en cassette met een volledige cooler print of the hoes. Beïnvloed door Trash Metal, Royalties, Slayer, Creator, Destruction... ...en het eerdere werk van Exodus... ...werd Eternal Evil opgericht in Stockholm van 2019. De band is van plan de erfenis van de oldschool... ...snelle classic Trash Metal-waanzin voor te zetten. Hun snel uitverkochte, zelf uitgebrachte demo Rise of Death... ...werd opgenomen in de garage van bandleider Adrian Dobar... ...en werd later uitgebracht door Iron Fist en Redefining Dawn. Records. Kort na de release van de demo werd de wereld getroffen door een pandemie... en tijdens die beperkende jaren werkte de band in stilte door... en schakelde Noorland-gitarist... Tobias Lindstrom in. Opgenomen in studio Humbucker door Robert Persson werd het volledige debuut van de band The Warriors Awakening Brings the Unholy Slaughter uitgebracht in november van 2021. Nu met twee nieuwe leden is de band klaar met hun vervolgalbum The Gates Beyond Mortality dat in oktober 2023 dus uitkomt. Met lyrische thema's die alles behandelen van occulte praktijken tot de gewelddadige aard van oorlogsvoering heeft de band een album gemaakt dat alle regels en normen van vorig gaande tijden heeft overtreden, waardoor dit album een donkerder klinkt dan alles wat ze eerder hebben uitgebracht. Eternal Evil is begonnen met een onverwoestbaar enthousiasme dat kwaadaardige oldschool metal krachten oproept en is voorbestemd om het hoofd voor altijd te laten schudden. En voor ik de afsluiter zo direct ga draaien heb ik zoals elke week eerst nog het wekelijkse metal voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? en dat hoor jullie zo direct van mij.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 Chemicide en Temple of Dread. Die brengen het totaal op 17 aangekondigde bands voor Pitfest 2024. In een eerder stadium werden onder andere Hatebreed, Sick of It All, Sabbath, Wolf Brigade, Gruesome en Scootbalg bevestigd. Tot voor kort waren er alleen weekendtickets verkrijgbaar voor het Drentse festival dat op 4, 5 en 6 juli van 2024 gaat plaatsvinden. Pitfest heeft nu echter ook de verkoop van dagkaarten en jeugdkaarten vrijgegeven. Deze kaarten zijn samen met alle info te vinden op de website van PitFest. Ook volgend jaar zal Kopenhel weer vier dagen duren. Van 19 tot en met 22 juni vindt het festival plaats in Kopenhagen. De organisatie heeft de eerste 22 namen bekendgemaakt... die dan naar de Deense hoofdstad zullen komen. Dit zijn Dropkick Murphys, Machine Head, Die Kroeps... High on Fire, Madball, Hardy, Shadow of Intent... Chemis, Fu Manchu, Lak... 1349 Hexis Zulu Knacker Knacker Enforced Jungle Rot Pluck Mas, Sanguis Bog Insanity Alert Knife Dune and make them suffer. Aangezien Graspop en Into the Grave die in diezelfde periode gehouden worden... verwachten we dat enkele van deze namen ook op één of beide van die festivals te zien zullen zijn. Gisterenavond, dus 7 oktober, stond Judas Priest nog samen met ACDC... op het Power Trip Festival in de Verenigde Staten. Daar heeft de Britse band een nieuw album aangekondigd. De nieuwe plaat heeft als titel Invincible Shield... en verschijnt bijna exact zes jaar na voorganger Firepower. Het negentiende studioalbum van deze Britse legendes werd wederzicht... Wederom opgebouwd. Opgenomen met producer Andy Sneep. en zal op 8 maart verschijnen. Eerder dit jaar was Myrith op tournee met Camelot... maar nu heeft de, band, de Tunesische band een nieuwe plaat aangekondigd. Het zal ongetwijfeld toeval zijn... maar de titel is dezelfde als een album van Camelot, namelijk Karma. De releasedatum staat op 2 februari... maar de eerste single Heroes is nu al beschikbaar. Dat waren de nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer graag op de hoogte... maar nu gauw door naar het laatste nummer van dit eerste uur. Die komt van de Grammy genomineerde extreme power metal legendes... Dragon Force, die op 14 september een op zich staande single hebben uitgebracht, getiteld Doomsday Party. Het door rock uh, beïnvloedde nummer uit de jaren 80 is op ware Dragon Force manier gekruid met hypnotiserende retro videogames, soundscapes en epische gitaarsolo's. De in Londen Verenigd Koninkrijk gevestigde eenheid opgericht in 1999 staat bekend om zijn epische composities en de signatuur van z'n wereldsnelste band ligt in hun meesterlijke en razendsnelle gitaarsolo's in inspiratie ontleend aan een groot aantal heavy metal stijlen en fantasierijken. Die... Grok-invloeden uit de jaren 80 combineren met aanstekelijke meezing en opzwepende melodieën. Dragon Force-gitarist Herman Lee reageert op Doomsday Party. We zijn super enthousiast om een gloednieuw Dragon Force-nummer te onthullen na een wachttijd van meer dan vier jaar. Het was een moeilijke beslissing om te kiezen welke van onze nieuwe nummers we als eerste zouden uitbrengen, maar we hebben voor deze gekozen omdat deze een ander facet van ons muziek laat zien en toch het onmiskenbare Dragon Force-geluid behoudt. Jullie horen deze single nu als afsluiter dit eerste uur. Blijf luisteren, want na het nieuws van tien uur... ben ik weer terug met nog meer nieuwe releases van de maand september. Tot zo!